1 uur. Het NOS-journaal. René van Braco. Goedemiddag, Koenu wacht op Mandela. De overleden oud-president is op weg naar zijn laatste rustplaats. Het bron van het lekkende Badr-Hari-zaak was het slachtoffer zelf... en de fijnspar, blauwspar en Noordman vliegen weer massaal de deur uit. Het weer droog en af en toe zon bij 7 graden. De wind trekt aan, aan zee tot stormachtig. Vanavond bewolkt en regen. Temperatuur daalt al naar 4 graden. Morgen opklaringen, zonnig en 8 graden. En ook na het weekend blijft het zacht. De kist met het lichaam van Nelson Mandela wordt verwacht in Kounou. Het dorp waar de oudspresident president van Zuid-Afrika opgroeide... en waar die morgenochtend wordt begraven. Correspondent Ellis van Gelder is in de Oostkaap. Ellis, is de kist daar inmiddels aangekomen? Ja, hij is net geland in het stadje Omtata en daar werd hij onder meer op de landingsbaan opgewacht door traditionele leiders in Dierenvellen die hem gaan begeleiden naar zijn huis. En zijn huis is ongeveer 30 kilometer van het vliegveld vandaan. Ja, de komende uren zal er dus een processie zijn van de landingsbaan naar zijn huis waar hij morgen begraven wordt. En wat gebeurt er dan tijdens die processie? Uh, ja, er staan vooral nu mensen langs de kant van de weg. Uh, ik ben zelf in, in Koenu dus, waar hij, uh, waar hij begraven wordt morgen. Ja, en hier zitten mensen klaar met vlaggetjes, uh, met uh, de t-shirts aan, met het gezicht van heel veel Mandela. Uh, en ze willen hem echt verwelkomen. Echt welkom heten thuis. Hier zijn de mensen heel blij dat Mandela ervoor gekozen heeft om niet bijvoorbeeld in Johannesburg begraven te worden, waar hij overleden is. Maar dat hij ervoor gekozen heeft om terug naar huis te komen, hier naar het uitgestrekte platteland. Dus ja, ze heten hem hier welkom vandaag. Ja, is het dus druk op de route, begrijp ik? Uh, het is vrij druk in Omtata, dat is een wat grotere stad. Uh, hier op de route is het niet heel druk, maar dat komt vooral omdat het, het platteland is. Het is hier heel dun bevolkt, uh, echt rollende groene heuvels met hier en daar een huisje. Maar de mensen die hier wonen, die staan op straat en die staan om op te wachten. En dit is eigenlijk het laatste onderdeel voordat morgenochtend de begrafenis is? Ja, klopt. Ja, en dit is een heel belangrijk onderdeel. Uh, juist zijn thuiskomst, uh, zijn begrafenis, uh, dat gaat een staatsbegrafenis zijn. Maar er gaan ook heel veel tradities en rituelen gebruikt worden. Uh, en het welkom heten thuis is, is daarbij belangrijk. Uh, omdat Mandela teruggegeven moet worden. Ja, eigenlijk hier aan zijn familie. En ze geloven hier ook in voorouders. Dus al zijn voorouders, de geesten uh, van, zijn, van zijn ouders en van zijn grootouders, die zijn hier. Uh, en de komende nacht ook zelfs en morgenochtend zullen de tradities zijn om Mandela hier welkom te heten. En die processie kan elk moment beginnen op weg naar Koenu. Ellis van Gelder, dankjewel. Gaan we naar het Openbaar Ministerie en de politie... want die blijken niet de bron te zijn geweest... voor het lekken van het strafdossier in de zaak Bader Hari... concludeert de Rijksrecherche die onderzoek deed naar het lek. Daaruit blijkt dat het zakenman Koen Everink was... die het dossier doorspeelde aan het tv-programma Brandpunt Reporter. Everink is een van die slachtoffers in de zaak justitie justitiespecialist Ilan Sluis. Ilan, wat betekent dat nou voor de zaak? Nou ja, dat betekent eigenlijk dat die zaak weer verder kan gaan waar die gebleven was. Die is een tijdje geleden natuurlijk aangehouden. Omdat de Rijksagère uh, het onderzoek deed naar waar nou de top dat lek zat. Uh, van, uh, van het lekken van het strafdossier naar Brandpunt Reporter. Uh, nou, het lekker boven, het blijkt uh, Koen Everink zelf geweest te zijn. Uh, en dat betekent dat men, als men weer verder gaat, uh, de zaak weer op kan pakken. Kijk, Fieke had natuurlijk aangifte gedaan tegen ambtenaren van uh, politie en, en justitie. Regelt dat lekker? Zij had het vermoeden dat het misschien wel daar zou kunnen zitten. Uh, en als dat zo was geweest, dan had uh, het Openbaar Ministerie mogelijk niet ontvankelijk geweest in deze zaak. Maar ja, daar is nu geen sprake van. Uh, dus uh, de zaak kan verder. Ja, en welke gevolgen kan dit dan weer hebben voor Koen Everink? Ja, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Uh, je mag ervan uh, uitgaan... dat Benedict de Viet, de advocaat van Badderhari, hier natuurlijk een punt van gaat maken zometeen. Eh, kijk, een evening beschikte niet alleen... over de stukken die betrekking hebben, hadden... Op, uh, op hem, op zijn zaak... maar ook op, uh, over stukken die, uh, die betrekking hadden... op andere zaken in, uh, in dit verhaal... waar uh, Badderhari voor terecht staat. Uh, nou, dat is natuurlijk iets wat ze... een vraag die ze wel bij het Openbaar Ministerie zal neerleggen. Van hoe kan dat? Uh, en, en mag dat zomaar? Uh, en ja, ze zal natuurlijk ook wel op een of andere manier willen proberen om uh, dit ook nog een Eveling voor de voeten te werpen. Of dat strafrechtelijk kan, of de rechter daar in deze zaak uh, zich mee kan gaan bemoeien... Dat is mij nog niet helemaal duidelijk, maar civielrechtelijk uh, kan Fiek natuurlijk sowieso dat wel doen... want haar cliënt is door dit, uh, dit verhaal natuurlijk beschadigd. Maar zou het ook strafrechtelijk kunnen betekenen dat zijn straf als hij wordt veroordeeld... lager uitvalt vanwege de media-aandacht door het lek? zeker het geval, dat gaat Fiek hoogstwaarschijnlijk natuurlijk ook wel inbrengen in deze zaak. Er was al heel veel media-aandacht voor Badr Hari, maar deze extra media-aandacht, een uitzending van Brandpunt Reporter, maar ook nog eens een, een uitzending van Brandpunt enkele dagen daarvoor, een soort, soort voorverhaal was dat. Ja, dat heeft natuurlijk weer extra media-aandacht gegenereerd en dat ging ook over heel veel privacygevoelige details, die juist in dat strafdossier zaten. Dus ja, dat kan zeker leiden tot strafvermindering. In voor Badderhari als hij schuldig wordt bevonden aan die mishandelingen waar hij voor terecht staat. Oké, okay, Ilan Sluis, dankjewel. Oud-Kamervoorzitter Wijsglas vindt het niet chic dat fractievoorzitters anoniem hun beklacht doen over Kamervoorzitter Van Miltenburg. Zoals gebeurde in de Volkskrant vanochtend. Een partijgenoot is Frans Wijsglas van de Kamervoorzitter. En hij zei dus dat vanmorgen in het radioprogramma Tros Kamerbreed. Het zegt ook iets over het niveau van de fractievoorzitters. Ze hebben voldoende gelegenheid, als ze dat aan haarzelf willen zeggen, om dat in de vergadering van het presidium te doen, om dat te doen in een vergadering van fractievoorzitters met de kamervoorzitter die zijn er ook af en toe en begrijp niet dat dat, dat zo gaat. En ik vind dat ook niet goed voor het aanzien van de politiek. En de Volkskrant uit de acht fractievoorzitters anoniem zware kritiek op het functioneren van Van Mieltenburg. Een van de fractievoorzitters noemt haar optreden in de Tweede Kamer een leidensweg. Een ander stelt dat de functie een maat te groot is voor haar. Een derde zegt, eerst werd ik boos op haar, nu heb ik medelijden. Van Miltenburg liet via haar woordvoerder weten... ...dat deze discussie kamers gevoerd moet worden. Ze willen buitenkamers buitenskamers geen commentaar opgeven. Dit is het NOS-journaal met René van Brakel. Bij een bomaanslag in het noordoosten van Mali zijn twee VN-militairen omgekomen. De bom ging af bij een bank in Kidal die door de blauwhelmen werd bewaakt. De omgekomen militairen zouden uit Senegal komen. Drie anderen raakten gewond. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers omdat het bankgebouw is ingestort. Het was de enige werkende bank in die plaats. Kidal is de plek waar de Tuaregs eind 2011 in opstand kwamen. De Koninklijke Landmacht wil jonge criminelen opvangen. Door ze binnen het leger te laten werken komen ze weer op het rechte pad... zegt de hoogste baas van de landmacht, generaal de Kruif. De landmacht gaat het plan binnenkort bespreken... met minister Hennis Plasgaard van Defensie. De Kruif zegt dat hij het als een plicht van Defensie ziet... om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Sommige jongeren moeten volgens hem een tweede kans krijgen. Door de zorg in Nederlandse verpleeghuizen anders te organiseren... kan het aantal patiënten dat doorligwonden krijgt flink dalen. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Esther Meester-Berens... van de Universiteit Maastricht. Doorligwonden komen in Nederlandse verpleeghuizen... ruim twee keer vaker voor dan in Duitse, blijkt uit haar onderzoek. Zo hebben mensen die werden geholpen met een tillift... meer kans op doorligwonden, omdat de band onder de bidden van een patiënt... voor een hogere druk zorgt. En ook scheelt het of er een speciaal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 primair voorkomen van doorliggen. Want dat ligt natuurlijk bij de dagelijkse zorgverlening. En zij zijn ook 24 uur per dag natuurlijk binnen het verpleegers aanwezig. En zo'n dikubitische verpleegkundige ja, veel minder vaak natuurlijk. Crisis of niet, een kerstboom hoort erbij, vinden veel Nederlanders. Verwacht wordt dat er dit jaar 3 miljoen worden verkocht. En vooral dit weekend worden de fijnsparren, Noordmannen of al die andere bomen gekocht. Verslaggever Karen Alberts. Bij het tuincentrum in Utrecht is het zelfs zo druk dat ze verkeersregelaars inzetten. Is dat allemaal vanwege de kerstboomverkoop? Ja, zeker weten mevrouw. Dat is vanwege de kerstboomverkoop. Ja. Jullie verwachten topdrukte? Ja, ja zeker weten. Ja, vanmiddag wordt het uh, waarschijnlijk wel druk. In het borstzakje steekt ook een klein dennetakje. Ja. Leuk toch? Is het ja. echt of nep? Deze is een nep Dat kan toch niet bij een tuincentrum? Jawel. Goedemorgen hè? De bank wordt naar beneden geklapt en ja, ik snap het wel. Dat is een behoorlijk grote boom. Anders past die er niet in, hè. Ik heb een grote kofferbak, maar dan nog past het niet. Maar weet u zeker dat dit wel gaat lukken? Ja, dit moet lukken. Dit moet lukken, ja hoor. Dat heb ik wel vaker gedaan. Want heeft u van tevoren een maat in uw hoofd? Hoe groot die maximaal mag zijn? Um, ja, wel ongeveer, maar meestal wordt die net iets groter dan uh, gepland. Uh... Dan komt dat soms omdat de jonge man erbij is en die zegt dan, ah mam. Ja, je helpt nou? wel met kiezen, Maarten. Ja. Waarom is het deze boom geworden? Ik vond hem ook heel mooi en mijn moeder vond hem ook heel mooi. Hij was niet te kaal, maar ook weer niet met te veel takken. Dat, dat, is, dat is de precies goede boom. En ga jij ook helpen om hem te versieren? Ja, zeker. En welke kleuren komen er allemaal in de boom te hangen? Uh, weet ik nog niet. Weet u het al wel? Welke ja, ja. kleuren? Weet het al wel. Ja hoor, we hebben een uh, mooie uh, goudkleurige uh, boom meestal. Uh. Een, twee. Een beetje, beetje optillen nog. Nog een beetje? Nee, nog bijna. Nog een klein stuk. En het tuincentrum nee, gaat gewoon dicht eind van de middag. Maar dat geldt niet voor de kleine bloemensingel. Eentje verderop in Utrecht. Tot 23 december zijn we 24 uur open. Want s'nachts willen mensen heel graag een kerstboom kopen? Nee, maar we kunnen niks binnenzetten. Dus de nachtwagen is er dan. Dus als je om vier uur s'nachts een onbedwingbare behoefte hebt om een boom te kopen, dan je kun je bij Kobus terecht. terecht. Ja, inderdaad. Dan kun je bij ons terecht. En gebeurt dat wel eens? Ja wel, geregeld. Geregeld, ja? ja. Wat voor mensen zijn dat dan? Ja, verpleegsters, taxichauffeurs, mensen die uit de werk komen, studenten. Dus... En, en zijn dit nu allemaal Noordmannen die hier staan? Nee, dit zijn allemaal Noordmannen dit. Ja. En de rest is allemaal uh, uh, Servische sparen en blauwsparen. Servis hoor ik zeggen. Ja, die komen helemaal service. uit Servië. Ja, ja. ja, de Noordmannen komen ook uit Denemarken. Oostenrijk, Wat... Denemarken. Wat verkoop je ook bomen die in Nederland gekweekt worden? Nee, nee geen een. Waarom niet? Slechte kwaliteit. De vrachtwagen staat klaar. U zegt: ik ga nog een partijtje halen, ja. maar ik neem aan niet in Servië vandaag. Nee, ik ga het nu <lacht> naar eten, naar de veiling. Dus <lacht> daar gaan we. Ja, en dan de ballen nog met Made in China. We gaan naar de verkeersinformatie bij de AMB Erwin de Hart. Op een, en een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, bij Amersfoort Noord van 2 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. 3 kilometer file heeft iets te maken met de, de A13 Den Haag richting Rotterdam. Die wekt namelijk dicht door een kettingbotsing tussen zeven auto's. Tussen knopend Ippenburg en Delft Noord is die afgesloten. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden door Utrecht te volgen via de a Vier, keren bij de A12, uh, keren bij Gouda en dan de A20 naar Rotterdam te nemen. En volgens Rijkswaterstaat gaat de weg weer open tussen twee en half drie. Dankjewel Erwin. De belangrijkste punten van dit NOS-journaal. Mandela's laatste reis naar Kuno. Zijn lichaam gaat nu in processie naar de plaats waar hij opgroeide. En de strafzaak tegen Bader Hari kan door. Het lek naar de pers was het slachtoffer zelf. Zometeen hier op Radio 1. Tros in bedrijf met Bas van Werven.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 Kijk op alping.nl warmewinter voor de voorwaarden. Alping Nights, Better Days. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Ven. Dames en heren, hele goede middag. Dit is inderdaad onze bedrijf. Het programma Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven, over ondernemen en over vakbonden vandaag. Wat dacht u? Elke zaterdagmiddag praat ik met twee gasten. Blikken we terug op het economisch nieuws van de afgelopen week? Aan tafel Bart Hogendoor, directeur van de Nederlandse tak van het grootste computerbedrijf ter wereld. De Nederlandse tak, let wel, Hewlett Packard is de firma naam. En hij is voorzitter. Hij heeft ook een andere pet bij zich van branchevereniging Nederland ICT. Ja, welkom. Dank. Ook in de studio Ineke de kadentie, die is voorzitter van FMB. CWM, zo heet dat tegenwoordig, de Ondernemersorganisatie voor de Techno-Industrie. Wouter Jouwing, welkom. dat u, Fijn dat u er bent. Ja, fijn om hier ja. te zijn. Om met u te beginnen, twee jaar voorzitter van de FME, 2400 bedrijven aangesloten, samen goed voor 60 miljard omzet, 225.000 werknemers in dienst. Ja, en zelf uh, via de Tweede Kamer uh, daarvoor actief in het bedrijfsleven. In het havenbedrijf Rotterdam, volgens mij. Jaren, ja, dat klopt. Rotterdamse haven. En industrie. Ja, ja, dat klopt. Uitstapje gemaakt ja. als Kamerlid en, uh, en ja. nu weer uh, bij, de, ja. bij de werkgevers. We en bij de werelden, ja. ja en deze dat week, nou, dat hebben we allemaal, ge allemaal gezien, dat gaan we het niet uitgebreid over hebben. Maar u opent een aanval even op de vakbeweging. Door te zeggen dat dat eigenlijk een oude, oude mannenclub is. Die opkomt voor een klein deeltje van de werkzame burger. Dat is wel een beetje het verhaal. Nou, ik zet er niet zozeer de aanval in op de vakbonden. Maar mm -hmm. ik heb uh, meer duidelijk willen maken dat het tijd is voor een reset van het CAO-model. Ja, ja. uh, dat zei het neven... 1947. En sinds 1947 doen we precies hetzelfde. En alles zit in, in, helemaal verstrikt in dat web van die traditionele uh, uh, gang van zaken. En ja. uh, wat ik eigenlijk wil doen is zeggen... nou, ik, ik vind het uh, heel erg belangrijk dat er collectieve afspraken worden gemaakt. En vanuit dat respect voor het belang daarvoor... Mm. wil ik ook zorgen dat dat op een Goede manier kan gebeuren dat de bedrijven zich daarin herkennen, die herkennen zich daar niet meer in. in, die, in het maken van collectieve afspraken zonder maatwerk. Hm. Want u noemt het net al: hè? ik maak een CAO voor duizend bedrijven, 150.000 werknemers, ja, even zoveel. Gezinnen. En groentussen en daar is geen We maatwerk. passen niet allemaal in het nee. malletje van de vakbond. Nee, nee, en de andere die vakbond zegt: ja, dat wil je dan gaan regelen met ondernemingsraden, dat is heel lastig. Want die vallen onder de directie van zo'n bedrijf. Daar krijg je nooit eerlijke verhaal. Wij zijn de enige onafhankelijke partner in deze. Ja, dat vind ik een beetje jammer. Ik wil zeker onderzoeken hoe we de OR's beter in stelling kunnen brengen. Uh -huh. uh, zij zijn vaak ook degene die in het bedrijf be weten... wat het beste is voor het bedrijf. Ja. Die Jan en Piet kennen. Hè, die uh, al of niet moeten overwerken kunnen... of willen overwerken naar hun 55ste. En ik zou daar niet zomaar aan voorbij willen gaan. Want heel veel dingen kun je natuurlijk ook op ondernemingsniveau regelen. Ja. We zijn... hebben nu een CAO. Uh, daar zitten meer woorden in dan in de Bijbel. Maar zijn en... die bonden daarmee afgeschreven wat u betreft? Nee, ik wil juist heel graag samen ja. met de bonden en waarom komen niet bij, tot een ander model. Waarom niet bij het vorige CO-verhaal, vorige CO-verspraak... Meneer Van, van Werven, we, ik heb daarvoor mijn maar uiterste doen. best gedaan. Maar ze wilde niet. Ik heb op dag één, ik uh, zie het nog, nog voor me als de dag van gisteren... Ja. heb ik voorgesteld, zullen wij samen ja. eens een agenda voor de toekomst maken... om te kijken hoe hebben wij over vijf jaar nog fabrieken en laboratoria mm -hmm. in Nederland... goed voor de werkgelegenheid en goed voor de welvaart. Ja. En zij zoeken vastigheid, geen flexibiliteit. Nou, dat is... Ze willen houden wat ze hebben, maar je houdt niet wat je hebt... als de bedrijven uit Nederland vertrekken. En ik wil dus samen, in co-creatie, wil ik een volgend cao-overleg doen. En niet vanuit gestold wantrouwen, maar vanuit een vertrouwen in elkaar om dat samen voor elkaar te krijgen. Die boodschap is niet helemaal goed overgekomen bij FVV, hè? Ik heb gemerkt dat uh, zij in een ongelooflijke kramp schoten... Ja en uh, allerlei oorlogstaal werd er gelijk gebezigd... over bermbommen en dergelijke. Uh, ik betreur dat, want uh, ik vind... Uh, je moet dat gewoon goed samen kunnen doen. En nogmaals, het gaat mij om de grotere beweging. We hebben sinds 1947 top-down dingen gedaan. Laten we nu eens even teruggaan naar de bedrijven en de werknemers... en kijken hoe we een goed fundament uh, leggen... Hm. om op door te gaan voor de toekomst. Dat is echt heel hard nodig. Oké, okay, tot zover dat verhaal. Dat is al uitgebreid gespeeld. Dank u voor de toelichting nogmaals. Even naar uzelf. Op de volkskantlijst van de meest invloedrijke Nederlanders... Uh, bent u gestegen van 200 naar 109. Uh, uw naam wordt genoemd. Hè, dat is altijd helemaal de naam wordt genoemd. Als opvolger van uh, de baas van VNO-NCW, Bernard Wientjes. Wanneer stijgt u naar nou positie 1? <tie> Uh, dat kan ik u niet zeggen, maar uh, ik ben met stips genoteerd, inderdaad. Is die optie, uh, is die optie er wel? Ik ben ik me daar natuurlijk. Heel, nee, ik ben daar niet mee bezig. Nee. Dat is niet aan de orde. Uh, ik heb, uh, ben de, voor, de voorvrouw van een prachtige sector, de technologische industrie. Ik ben trots op de bedrijven. Ik ben iedere dag weer aangenaam verrast over wat er allemaal innovatie plaatsvindt. De hele sector staat in het teken van vooruitgang. En dan voel ik me heel erg thuis. Nooien. Bart Hogendoorn, baas van HP. En ja. hier ook aan tafel als voorzitter van de Nederland ICT. Uh, drie jaar staat u aan het roer op dit moment van de... Ja, Nederlandse tak van de grootste computerfabrikant van de, van de wereld. De afgelopen ja. kwartaal zette het bedrijf wereldwijd 29 miljard dollar. Om het zijn echt getallen waar je eng van wordt. Uh, 170 landen actief, dus bijna de hele wereld. Uh, en voordat u bij HP ging werken was u werkzaam bij het softwarebedrijf SAP, dat klopt hè? Ja, dat klopt. Daar heb ik 10 jaar gewerkt. Ja. ja, Dan hebben we even de, de doopcel gelicht wat dit betreft. Uh, u was toen op, uh, een, een eigen bedrijf aan het opzetten. Toen u wegging bij SAP? Nou, dat heb ik een, uh, heb ik een blauwe maandag uh, gedaan. Nou, dat is niet zozeer van... Uh, moet ik even correct uh, zijn. Uh -huh. Dat was niet zozeer na dat ik uh, bij SAP wegging. Ik heb uh, nog een korte tijd uh, na mijn SAP-periode... bij een bedrijf gewerkt. Uh, een, een small cap listed CETAC. En toen ik daar ben weggegaan... toen uh, heb ik even wat ideeën gehad... Over, een, uh, over het starten van een bedrijf. En het viel, men viel mensen op dat ik op mijn LinkedIn had staan... MVA. Want dat stond voor manetje van alles. Maar uiteindelijk ben ik na vier maanden begonnen bij HP als directeur. Kijk al. En daar nooit meer bij weer Al drie jaar. Hoe lang bent u bij HP nu? Drieënhalf jaar. Drieënhalf ja. jaar. Oké. Okay. Um, valt u met uw bedrijf eigenlijk onder de vlag en wimpel van FME-CWM? Uh, uh, uh, nee, wij vallen onder uh, nou, Nederland ICT. Dat okay, is de brancheorganisatie. Branche ja, ja, maar die is... zit niet weer onder de techno-industrie... waar mevrouw Dent-Jelbing uh, Nee, maar de het is wel waard. zo dat wij hier en daar... wat gezamenlijke leden hebben. Mm -hmm. en omdat er natuurlijk wel heel veel raakvlakken zijn. He, als je gaat kijken vanuit ICT... natuurlijk ook uh, de rol van ICT ja. he, bij de, bij de FME-leden. Uh, maar wij zijn echt specifiek voor de ICT-bedrijven. Okay, ja. Even naar die, naar die andere functie, uh, voorzitter van Nederland ICT. Uh, u vertegenwoordigt 550 Nederlandse ICT-bedrijven... gezamenlijk omzet. 30 miljard. Wat doet u nou precies? Wat wij proberen te doen. Ja het is eigenlijk uh, redelijk. Uh, tenminste de, uh, de doelstelling is redelijk eenvoudig. Om dat ja. nog te realiseren is niet altijd zo eenvoudig. Maar de doelstelling is natuurlijk het verbeteren van het ondernemersklimaat. Ja. Voor onze leden. En dan uh, hebben we een aantal gebieden waar we dan naar kijken. Ja, dus natuurlijk wet en regelgeving is uh, bijzonder belangrijk. Uh, thema's als uh, uh, veiligheid en vertrouwen. Uh, duurzaamheid, uh, milieu, uh, arbeidsmarkt. Nou, ook een onderwerp vandaag, <laughs> denk ik. Zit u ook met de bonden aan tafel? Uh, wij zitten zelf, uh, we zijn aangesloten, als HP zijn, zijn we aangesloten bij de werkgeversvereniging. Mm -hmm. uh, die weer aangesloten is bij Nederland ICT. Ja. En op dit moment, ik zit zelf niet bij de bonden op, uh, aan tafel. Maar op dit moment lopen wel de gesprekken mm -hmm. tussen uh, de werkgeversvereniging ja. en de bonden. U ja. heeft er vast als voorzitter wel een mening over. Is het een, een club die alleen maar opkomt voor oude grijsarts? Euh, Zoals u en ik. Ja, ja, nou ik duidelijk zijn. Ja, dat is ja, een de Ik, leeftijdsgroep. ik, ik, ik durf natuurlijk <laughs> misschien toch niet zo stellig te zijn als, als anderen. Maar Dat mag wel. Ja, maar dat, uh, Ik denk wat ik eens ben met, uh, met mijn buurvrouw, met Ineke, is dat uh, um, de vakbonden denk ik niet helemaal representatief zijn voor de, voor hm. de diversiteit. Die je ziet natuurlijk onder je werknemers. Dat, dat, uh, dat is gewoon dat, een feit. En geldt dat niet met name in, in uw branche? Want daar zie Ook. je veel jong. Jong ook. talent, hè? Ja, correct, dat ja, klopt. Te weinig jong talent, denk ik ook. Uh, nou ja, dat is een van mijn grote topics <laughs> natuurlijk. Mijn grote enthousiasme over de ICT-industrie. Ja. Ik zou natuurlijk heel erg graag zien... dat nog meer mensen, jonge mensen in Nederland... die interesse zouden hebben... en ja. dus uh, ook zouden aansluiten in die, ja. uh, in die industrie. Ja. Ja. Uh, maar het is inderdaad zo... als je gaat bijvoorbeeld kijken naar HP... ik dacht dat tussen de 2 en de 3 procent... van de medewerkers binnen HP Nederland... dat zijn er zo'n 3.000... die zijn aangesloten bij, uh, bij een vakbond. Ja. Dus dat, die groep is klein, ja. Die dan u een heel klein restaurantje kwijt met z'n allen. Uh, nou, die 2, 3 procent, ja, dat is niks nou. dus. Dat is, dat, is, dat is dus niet, ja. wat ik precies aangeef, dat is dus niet representatief ja. voor de diversiteit van het bedrijf. Okay. Ja, daarvoor staan we ook uh, voor een enorme uitdaging. Hm. Uh, als je bedenkt, bij ons is 20 procent georganiseerd, 80 procent dus niet. Uh, dus ik wil ook onderzoeken uh, of het mogelijk is om die 80 procent ook te betrekken bij tot standkoming van collectieve afspraken. Ja, ja. en dat, uh, dat, dat vergt inderdaad maatwerk. We gaan daar... nou ja, juist omdat jongeren uh, ook, de aandacht behoeven die ze nodig hebben. Want ja. zij zijn de verdienkracht van uh, Nederland. Ja, voor de moeten moeten het straks gaan doen. Dat is helemaal waar. Nog even naar één andere ding. En dan gaan we zo naar het weekoverzicht. Want dat doen we altijd elke week. Uh, deze week woensdag volgens mij de FME industrietop. Ja. Uh, met uw uh, oude collega en uh, tevens uh, tegenwoordig premier Mark Rutte. Ja. Was die, wat, wat, wat deed hij daar? Nou, uh, wij hadden hem uitgenodigd omdat uh, ik vond het belangrijk om onder zijn aandacht te brengen. Dat mm -hmm. uh, er heel veel bedrijven, één op de vijf bedrijven in mijn sector is in buitenlandse handen. Ja. En ik wilde hem duidelijk maken dat het ontzettend belangrijk is dat we een goed uh, vestigingsklimaat hebben. Ook voor dat soort bedrijven, dus voor de industrie. Uh, omdat we moeten ons heel goed realiseren dat uh, ook een bedrijf als DAF bijvoorbeeld is in Amerikaanse handen. Je, je voelt het als een echt puur Nederlands bedrijf, ja. maar het is toch echt in Amerikaanse handen. Uh, de beslissingen worden genomen vanuit Washington. En ik heb uh, onze premier duidelijk geprobeerd te maken. En dat uh, begrijpt hij ook heel goed. Hoe belangrijk het is om ook voor die buitenlandse uh, uh, aandeelhouders uh, interessant te zijn als Nederland. Oh. He, dus het innovatieklimaat moet goed zijn. He, de vakkrachten moeten beschikbaar zijn. Maar er moet vooral ook oog zijn voor waar de buitenlandse aandeelhouders op letten. Ja, En is er genoeg oog vanuit het kabinet? Ik, hij daar heeft wel mij een kritisch puntje besvoren bij. dat hij inderdaad ja. het belang daarvan... Nee, ik heb maar van te komt hij met acties? een, een eye-opener, hij komt zeker met acties. Ja? Uh, ik heb hem ook aangespoord om de banden met de buitenlandse aandeelhouders... ook aan te halen. Dat hm. uh, heeft hij mij toegezegd en het lijkt me ook heel erg belangrijk. Want ja, de eigenaar van uh, Tata bijvoorbeeld, uh, dus is India, India India's. Ja. Uh, die zitten ook uh, maandelijks op de thee... bij meneer Cameron, hm. uh, dus waarom niet bij ons kabinet? Ik denk dat ja. dat erg belangrijk is, want uh, dat soort bedrijven zijn... erg Mobiel mm -hmm. en zij kunnen natuurlijk zomaar besluiten om hun productie naar elders te verhuizen. Precies. Dan gaat vaak ook RD mee en daarmee zou welvaart verloren gaan. Dus mm. wij moeten dat soort bedrijven ook koesteren. Nou, en niet één de, de vijf. Een van die bedrijven zit hier aan tafel. HP, ja. Ja. een global player. Nou ja, ik kan dat uh, heel nadrukkelijk. Uh, onderschrijven, want eh, ook binnen HP wordt natuurlijk gekeken naar een aantal factoren als de investeringen worden gedaan internationaal. Ja. Nou, er wordt er goed gekeken natuurlijk. Waar zit, de, waar zit de capaciteit? Waar zit de kennis? Nou, ik denk dat Nederland dan natuurlijk absoluut voorop loopt. Uh, maar er wordt, ook, he, er wordt natuurlijk uh, geografische ligging en dat soort zaken. al dat het in de ICT-industrie uh, al wat minder relevant is. He, maar zaken als uh, flexibiliteit, uh, mobiliteit van de, van de workforce, ja. Uh, uh, loonkosten. Mm -hmm. uh, ja, dat, daar wordt altijd heel nadrukkelijk naar gekeken. Okay, dus, nou, uh, dat, dat pleidooi is nu gedaan, maar ja. doet het kabinet genoeg? Ik hoor ontzettend veel ondernemers geweldig klagen over de slagkracht ja. van het kabinet. Met name over dit soort dingen. Er wordt weinig ondernomen, er wordt weinig gedaan. En eigenlijk alleen maar gekeken naar een bezuinigingsagenda. Ja, nou, dat, dat vind ik te gemakkelijk. Hè, want ik, vind, ik zie wel heel nadrukkelijk dat het kabinet dingen doet. Hè, uh -huh. Zoals bijvoorbeeld met de topsectoren. Het is wel heel jammer natuurlijk dat ICT daar niet tussen zit. Ja. In dat is mijn ogen een beetje uh, onbegrijpelijk. Maar gaming zit er toch bij, dat is belangrijk. Uh, ja... Ja, dus en gaming is ook belangrijk, ja, maar gaming is in mijn ogen toch een onderdeel ICT, van de ICT. Nee, ICT dus dus we, ja, waar, ja. ja zo, zo zou je het ook kunnen zien. Ja, doet het kabinet genoeg. Er zijn natuurlijk een aantal initiatieven, ook vanuit economische zaken. Ja. Zoals bijvoorbeeld de doorbraakprojecten. En dat, nou, daar zijn we allemaal heel erg enthousiast over. Maar als je dan nou gaat kijken over daadwerkelijk het realiseren van, een, van meer arbeidsmobiliteit, zoals we dat zo mooi noemen. Ja, ja dat vind ik erg beperkt. Mevrouw Dentier heeft hem aan een, ja. aan een periode gebonden wanneer die acties. Nou gaan, ja, gaan. We dat hebben zien. gezegd over een aantal maanden... we spreken weer. weer, uh, Onder andere... op de Hannover Messen. Mm -hmm. Een hele belangrijke beurs. Maar uh, we kunnen natuurlijk... ook heel veel zelf doen. He. Ik ben overigens... wel tevreden over uh, de manier... waarop nu het kabinet... Uh, het belang van consistent industriebeleid... tussen de oren heeft. Mm. En ook met de topsectoren. Laten we dat nou eens... een, een, een tiental jaar of zoiets volhouden. Mm. Dat, dat werkt. Dat zie je ook in Duitsland. Maar ook de flexibiliteit. He. En dat is eigenlijk... waar het om gaat. Dan kunnen we dus ook heel veel zelf doen. En daar hebben we dus bijvoorbeeld ook vakbonden... Bij nodig en daarom hecht ik er zo aan om naar dat andere model eh, te gaan we zitten in een andere economische realiteit. We gaan niet meer terug naar 2007 van voor de crisis. Nee. En wat betekent die economische realiteit? Dat bedrijven steeds meer geconfronteerd worden... met enorme fluctuaties in de, in de opdrachten. Dus één moment heb je heel veel werk, het andere moment minder. Ja. Daarbij komt dat de technologie steeds belangrijker wordt. Dus op het moment dat jij net die nieuwste technologie hebt... en die opdrachten krijgt, moet je, die moet mensen je daar weinhebben. ook optimaal van profiteren. Je, je, en dan moet je produceren. En dat betekent dat je op dat moment misschien... je mensen wat anders wil inzetten dan in een wat rustiger tijd. Ja. En dat beeld, die flexibiliteit... die je ook met je eigen vaste medewerkers nodig uh, hm. hebt... Uh, dat beeld is helaas nog niet geland bij de vakbonden. Ja, En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Want hier zit nog iemand aan tafel. En ik mag bijna zeggen, Bert Hoogendoorn... Ja. geloofsgenoot wat dit betreft. Ik denk ook, hè, flexibiliseren, maar daar gaan we het zo ja. over hebben. Eerst naar het weekoverzicht. <truimert> weekoverzicht. Hey. Dat is een werk met goed nieuws over onze economie. Volgens de Nederlandse Bank zit in Nederland in elk geval op een keerpunt, zegt directeur Job Zwank. We hebben een aantal zeer magere jaren achter de rug. Ik denk zo'n zeven ongeveer. 2014 zal nog een jaar met plussen en, en minnen worden. Maar je ziet langzaam in 2015 zie je de robuuste economische groei weer terugkomen. Ah, wat een opluchting ook Het Centraal Bureau voor de Statistiek... deed een duit in de zak. De industrie trekt aan... zegt uh, Pieter, uh, Pieter Heijn van Mulligen... Uh, van hetzelfde CBS, maar die maakt wel een nuance. De industrie heeft natuurlijk maar een heel klein aandeel. In Nederland is toch vooral een diensteneconomie. Aan de andere kant is de industrie vaak wel een goede voorspeller... van je conjunctuur. En Tijden dat het slecht gaat... zakt de industrie vaak als eerste onderuit. En als het beter gaat, zie je daar het herstel vaak het eerst... En dan, Nederlandse werknemers zijn steeds chagrijniger over hun baas. Blijkt uit onderzoek van het zakenblad Incompany. En die hebben ook een verklaring voor die toegenomen chagrijnigheid. Als je dan gaat kijken naar de grote verliezers en je gaat ze eens dus googlen op reorganisatie... Ja, dan zie je dat bijna één op de vier bedrijven met forse reorganisaties bezig is. En ja, als er duizenden mensen uit moeten, dan kun je de bloemen vergeten als werkgever. Ja, Het is dus niet verwonderlijk dat volgend jaar een half miljoen mensen in de WW zullen zitten. Zo verwacht, althans de uitkeringsinstantie UWV. Waar ze ook steeds gegreiniger worden is in de Chinese Apple-fabrieken. Nou, dat is niet zo gek ook, want er is daar een 15-jarige arbeider om het leven gekomen... terwijl die iPhones in elkaar zetten. Werkomstandigheden die zijn er niet goed, dat wisten we al. Uh, zo ook deze Nederlandse journalist die een van die fabrieken bezocht. Je hoort heel veel, we staan de hele dag. Tijdens het werk moeten ze ook vaak staan. En dan hebben ze twee keer een pauze. Het zijn hele lange dagen. En er zijn ook nachtdiensten... Ja, een 15-jarige arbeider ging het dus om Apple zegt dat de dood van die jongen niets te maken heeft met het werk, een longontsteking zou een fataal zijn geworden. Maar goed, in China mogen kinderen pas vanaf 16 aan de slag en niet op hun 15e in de fabriek. Steeds meer weerstand ook tegen de afsluist, afluisterpraktijken van de NSA, de Amerikaanse inlichtingendienst. En dit keer komt die weerstand vanuit een heel opvallende hoek. Firms like Google, Microsoft, Facebook and Twitter, they're all joining forces taking aim at the NSA. Ja, die bedrijven die krijgen steun van LinkedIn, Yahoo en ook van Apple. In een open brief vragen ze de overheid om te stoppen met spioneren. En dan terug naar Nederland. Flexwerkers moeten makkelijker een hypotheek kunnen krijgen. Dat is nu nog vaak lastig, omdat er te veel focus is op het arbeidsverleden, zegt Douwe Dijkstra van de hypotheekbank Opvion. Je zou eigenlijk moeten kijken dat je niet de achteruitkijkspiegel gebruikt. Uh, hoewel je wel heel goed moet aan het verleden moet kijken. Maar je moet eigenlijk ook vooruitkijken. En die vooruit is veel groter om naar te kijken. En dan krijg je een veel beter beeld over hoe iemand ook voor de komende periode zijn inkomen kan verdienen. Ja, dan is het dus goed nieuws dat de economie wel beter gaat. En als de minister Asscher van Sociale Zaken ligt... kunnen vaders voortaan vijf in plaats van twee dagen met verlof na de geboorte van een kind. Klinkt goed, maar MKB Nederland vraagt zich vooral af waar de minister zich mee bemoeit. Wij vinden dat dat de verantwoordelijkheid is tussen werkgevers en werknemers dat de wetgever daar in dat uh, domein niets te zoeken heeft... dat werkgevers en werknemers dat prima samen kunnen oplossen. Zegt Michael van Stralen van MKB Nederland, die het plan dus niet ziet zitten. Minister Asscher houdt dan uh, maar vertrouwen in de werkgeversorganisatie Vero en CW... en vooral in zijn voorzitter. En dan zou ik tegen uh, Windjes zeggen, die volgens mij grootvader is... van kijk even om je heen. Uh, het moderne Nederland is het heel normaal... dat ook vaders er zijn voor hun kinderen. Ik verwacht eerder steun dan van die grote woorden. Volk Weekoverzicht, weekoverzicht. In de studio HP bestuursvoorzitter Bart Hogendoorn en tevens voorzitter van de branchevereniging Nederland ICT... en Ineke Devenstje-Homing, voorzitter van de FME-CWM. CWM. Ik moet het altijd toch nog even nadenken. Is het nou CWM? Nee, het is CWM. Ja. Ja, ja. Heel fijn, dank u. Even over het vaderschapsverlof. Als die komt dus met dat verhaal, wordt het net al. Vijf dagen vrij bij de geboorte van het kind. Uh, MKB in Nederland woedend vraagt zich af... hoe politici in deze tijd dit economisch gewricht... ertoe kunnen komen om iemand drie dagen extra vrij te nemen. Um, Bart Hogendoorn, mee eens? Meer dagjes vrij voor jonge vaders? Ik of dacht, dacht dat je me ging vragen, heer Van der Werf, of ik vader was of niet. Ja, ik heb, ik heb vier dochters. Ik ja. heb die vijf dagen nooit gehad. Hebben ze er iets aan gemist? Of ik ze gemist hebben heb. Ze, hebben zij er iets van gemist? Uh, nou, ik hoop het niet. Maar er is, ook, er is ook trouwens nog een mogelijkheid voor medewerkers, denk ja. ik, om vakantiedagen te gebruiken. Mm -hmm. Dus uh, ik moet zeggen dat ik het wel eens ben met heer uh, Van Straten. Ja. Omdat, uh, uh, ja, in principe is het natuurlijk zo aan de. Uh, aan, tussen aan de werkgever en de werknemer... zoals hij het aangeeft, om uh, onderling daarover te praten. Ja. En uiteindelijk willen we denk ik met de Nederlandse... de BV Nederland, zoals iedereen het uh, daarover heeft... en we willen meer competitive worden. En dan is dit toch een beetje een sigaar... uit eigen doos van de werkgevers. Ja. Uh, dus uh, ik zou er erg, erg terughoudend mee zijn, ja. Dan eventjes kijken naar de Scandinavische landen. Denemarken, 32 weken ouderschapsverlof betaald. Uh, in Zweden werken de ouders recht op 16 maanden ouderschapsverlof. Noorwegen, eh, Noorwegen krijgen vaders... 14 weken betaald verlof... En dan wij vijf dagen. Mevrouw Dessier? Ja. ja, kijk. Um, ik, vind, ik ben het helemaal eens over met de heer Van Stralen. Als hij zegt het is een zaak tussen werkgevers en werknemers is. Ja, de overheid daarmee. Dus, uh, dat, dat ben ik roerend met hem eens. We zijn het land waar het minste uren gewerkt wordt. Overigens van de wereld. Maar we zijn wel uh, heel productief in die uren. Hè? Ja, dat is, dat dus is gelukkig wel. Dat, dat is onze ja. kracht. Ja. Maar uh, uh, nee, ik, ik weet niet welke problemen nou echt hier aan het oplossen zijn. <laughs> en uh, Nogmaals, ik vind het een zaak tussen werkgevers en werknemers. Zo als je vader wordt, misschien. Dat hij zou ik kunnen vader zijn. van vader. Tof, ja. Misschien kan hij opnieuw vader worden. Die weet maar nooit. En er zijn zoveel mogelijkheden om ja. op een andere manier mee om te springen... zoals uh, de heer Hogendoor net zei. Ja. Hoe? Nou, uh, het, het gebruiken uh, van je vakantiedagen, Van je ja, ADV-dagen, noem het maar op. Oké, okay, even naar het andere. Ander onderwerp hoorde u net in week overzicht, waarbij Apple een rol speelt. Uh, wil samen met Google, Yahoo en Facebook strijden tegen de NSA. Is dat geloofwaardig, even algemeen... nadat ze daarmee hebben samengewerkt. Informatie ja. we doorgegeven. Als ik daarop mag reageren. Ik ja. ken die organisaties natuurlijk redelijk goed, vanuit de, vanuit de branchevereniging. Ja. En ik weet natuurlijk goed wat zij doen. Um, ik denk dat ze met name willen aangeven naar het, uh, naar het publiek... Hè, dus in tijd, dat dat nou niet echt een idee is van hun geweest... Mm. om uh, mm. dat soort uh, zaken op die manier te gaan onderzoeken. Hè, dus uh, daarmee willen ze aangeven, ja beste meneer de klant, beste consument... Hè, dit, is, uh, dit komt toch echt vanuit de overheid. Mm. Um, aan de andere kant kan ik me best wel voorstellen... dat dit soort organisaties, en nou, we leven toch in een wat nieuwe wereld... ook wel begrijpen dat er natuurlijk een hele goede reden kan zijn... waarom, uh, waarom de overheid soms bepaalde dingen wil... Ja. Weten. Maar ze willen in ieder geval duidelijk maken... dat het niet het initiatief is wat uit de industrie komt. En maar dat, er, is een, dat is een goed punt. Er is nog een verschil tussen ongebreideld dat alle data verzamelen... wat nu gebeurt en het min of meer restricteren... van, van datgene wat er, wat, er, wat er over mag naar zo'n zo dienst. Ik. En daar ja. kan je als bedrijf natuurlijk wel aan meewerken. Dat begrijp ik. Ja. Of niet. Of ja, we nou, maar nu zijn ben ik... alleen, ja. we zijn het er niet mee eens. Dat is een heel mooi marketingverhaal. Maar dan zeg ik weer van ja... Wat komt er dan voor ja, denk ik, ik denk dat het zo is dat ze zeggen... ja, we zijn het er niet mee eens. Maar hm. ik denk ook dat grote bedrijven tegenwoordig wel begrijpen... dat op een restricted basis... Hè, dat sommige informatie misschien toch wel belangrijk ja. is... voor de overheid op, in het kader van veiligheid om die, om die in te zien. Heeft u daar als branchevereniging ook inderdaad een, een, een, een uitspraak en een mening over... Naar de... Uh, de enige mening die wij daar in ieder geval wel nadrukkelijk over hebben... is dat we hopen dat uh, dus in Nederland zelf... dat wij daar niet met te veel aanvullende wet- en regelgeving gaan komen... maar dat we daar dus Europa in volgen... en dat we daar niet in proberen voorop te lopen. Duidelijk. En ik denk ook zelf dat de bedrijven zelf heel veel moeten doen... Uh, aan hun cybersecurity. Ik denk dat mm -hmm. dat een van de meest onderschatte dingen is. Uh, bedrijven zullen daar minder naïef in moeten zijn. Ja, ja. gewoon inderdaad, hou maar zelf in de gaten wat er gebeurt. Ja. Ja, dat is lastig af en toe. Hè? Dat ja, hebben we maar gezien je moet in wel je security op orde ja. hebben. En goed beseffen dat uh, anderen over jouw gegevens kunnen beschikken. Als je ja. daar je niet tegen wapens uh, ja. ja. security technisch gezien Alleen, dat, weten Dat zijn eigenlijk de twee zaken. Dus je wil dat, dat bedrijven uh, dat die inderdaad goed nadenken over cybersecurity en dat ze de juiste maatregelen nemen. Uh, maar dat heeft natuurlijk met meer dingen te maken dan alleen maar dat de overheid mogelijk meekijkt. Dus dat, uh, daar gaat het dan niet om. Dan gaat het natuurlijk misschien om andere zaken, zoals intellectual property, hè, wat door andere bedrijven mogelijk uh, wordt ontwusseld. Uh, en daarnaast, waar ik een heel groot voorstander van ben, net zoals de overheid, de Nederlandse overheid, is dat mensen zich wel bewust zijn van wat er allemaal gebeurt. Ja. Hè, dus dat denk ik, dat is prima. Nou, de bewustwording komt heel mondjesmaat op gang. Hè? Dat nou, het is de laatste paar maanden is het denk ik. Het begint uh, wel sneller. Er is genoeg aandacht voor geweest. Het is Tijd voor de column, en die komt van de hand van Ronnie Overgoor, oprichter van online tv-kanaal van ondernemers 7 Ditjes TV. Goed luisteren, Ourodo. De ICT-industrie moet zich opnieuw uitvinden, wil ze niet volledig verdwijnen. Ze is gebaseerd op een wereld die is overstroomd... door de wereld die internet heet. Ik spreek duizenden ondernemers per jaar over ICT... en vraag ze dan altijd eerst hoe ze zaken thuis hebben geregeld. En dat is altijd prima. Smartphones, tablets, moderne pc's, breedband, wifi... en dat laatste zelfs werkend. Het heet thuis overigens geen ICT, maar gewoon internet. Daarna vraag ik ze naar hun onderneming. En dan wordt het een ander verhaal. Oude hardware, oude software, een hoop gezeur en wifi... Right, Een Ethernet-kabel met een inlogcode van 48 tekens. Wekelijks aangepast voor security reasons uiteraard. Bepaald door de systeembeheerder van wie nooit iets mag... en die doet alsof mijn bedrijfsinformatie net zo geheim is als dat van de NASA... Wat het niet is. 90% van de ondernemers in Nederland gebruikt de computer voor basiszaken. tekstverwerken, spreadsheetjes, surfen en mailen. Daar heb je geen ICT-bedrijf meer voor nodig. Dat doe je online, voor bijna geen geld of zelfs gratis. Op elk apparaat, waar en wanneer je maar wil. De Nederlandse ICT-industrie is een grote luchtbel... die op het punt van knappen staat. En dat zei Ronnie Overgoor in zijn column terug te luisteren... op tolsinbedrijf.nl. Uiteraard gaan we daar eens even over praten. Fijntjes met Bart Hoogenoed. Hij had wat voorkennis en ja. wist dat u zou komen. Dus. Dat uh, gevoel heb ik al. Jongen, jonge, jonge. En dat nou dat ik uh, net voorzitter ben van Nederland ICT. Dat is ja. natuurlijk wel een uh, verdrietig bericht voor ja, mij. Ja, nou, dat is licht uit doen, afsluiten en naar huis gaan. Denk ik. Ja, ja, ja. ja, met, ja, met dat, ja dat, benen, dat is niet hè? helemaal mijn doelstelling. <laughs> ja, ik... Uh, maar is wel, er zit een kern in. We hebben al die 48 tekens en situatie. Beheer, zijn moeilijke dingen. We kunnen niet onze smart devices meenemen naar kantoor... want dan moeten ze meteen... Uh, beveiligd worden. Ja, maar maar laat, erop, ik, laat ik nou stellen dat gewoon de Nederlandse... of de ICT-bedrijven in Nederland heel druk bezig zijn... om onze klanten juist te helpen hè, met, de, met dit soort veranderingen. Mm -hmm. En als je gaat kijken naar toepassingen als, als, als cloud... ja, ik zal niet te veel vaktermen gebruiken... Hè, maar het topic waar we het net over gehad... Precies, hebben: is dat je de informatie zelf houden in je, je bedrijf... maar het ergens anders neerzetten? Ja, ver weg ja weters, en er zijn heel precies. veel hybride vormen ook weer in. Mm -hmm. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld mobiliteit... Hè, dus de mobiliteit van waar. Kan dan inderdaad die, die, die medewerker die informatie krijgen en kan die daar wat mee doen? Uh, ja, sowieso. Big data noemen wij dat. Dus de aanwezigheid van informatie. Ja. Wat je daar als bedrijf mee kan doen. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk erg hoopvol. Uh, <laughs> misschien dat ik wat naïef ben. Maar dat ben ik dan liever in dit geval. Nee, het is voor mij heel duidelijk dat er juist een, uh, een nadrukkelijke groei is. Alleen, er is een enorme verschuiving in de manier waarop ICT-diensten worden afgenomen. En ik denk dat dat hetgene waar die het over heeft. Hmm. Het is minder traditioneel gewoon aan een klant hardware, software en diensten verkopen. En het wordt steeds meer inderdaad... adviseren over? Oh yeah. Nee, het nee, wordt ook het wordt vanuit als een service. Het wordt als een service, het, een service. het wordt als een dienst. Hè. Dus ja. het wordt een soort utility. Mm -hmm. Dat noem je ICT uit het uh, uit stopcontact. Ja. En dat is absoluut waar, dat is een verandering. Maar wij zien eerlijk gezegd alleen maar mogelijkheden. En ik ben heel graag een de columnist daar nog eens een keer uitgebreid over te informeren. Ja. En dat doe ik dan graag aan mee. Want ja? ik voorspel de ICT natuurlijk een hele grote toekomst. Als je bedenkt dat bijvoorbeeld Philips nu bezig is. En dan gaat het vooral over de trouwens de kwaliteit hè, van ICT. Uh, Philips bijvoorbeeld is nu bezig aan denken over hologramchirurgie. Hm. Dat betekent dat je uh, iemand die in China is, bij wijze van spreken in Nederland, ja het klinkt gek, maar dat is uh, waar men nu mee bezig is ja. om daar uh, een vorm voor te vinden, in Nederland dus iemand in China kan opereren, opereren. Met een robot via hologramchirurgie, dus via uh, dus die internetuitwisseling. Ja. Ja. En als je bedenkt, alleen al een vliegtuigmotor... dan denk je, nou die draait wel. Nee, honderdduizenden datachecks per seconde vinden plaats... om te zorgen dat inderdaad die veiligheid is gewaarborgd. Ja, ja. Dus ik voorspel ICT een hele mooie ja. groeiende toekomst... maar ja. op een andere manier. En dat doe ik ook graag nog even een duit in het zakje natuurlijk... om toch even onze case heel duidelijk te maken... is als je gaat kijken naar 3D-printing. Iets waar we heel trots op mogen zijn dat in Nederland... ik dacht dat we op dit moment op een vijfde positie zitten... wereldwijd als het gaat... Om 3D printing en dat als zo'n klein land. Als je gaat kijken naar uh, augmented reality, dat zijn maar zeg maar van die slimme brillen die je straks krijgt, uh -huh. hè, waarbij dus uh, Precies, je gegevens. Kijkt, je worden, krijgt die gegevens, maar ook om, nou, omgeving, omgevingsgegevens, noem maar op. Ja, nou als je, als je naar dat soort. Ander voorbeeld trouwens: smart cities, ja, smart government, smart healthcare. Ja, en, dat, en dit zijn niet allemaal maar termen. Ja, dat klinkt allemaal een beetje. Maar leg eens uit, wat is een smart government bijvoorbeeld? Een smart government is dus. De, maar de, de, de tijd voor een smart ja, wie government. Ja, zit daar niet op te wachten natuurlijk. Ja. Nou, we <laughs> hebben natuurlijk al een hele smart government, laat ik duidelijk zijn. Maar smart government is natuurlijk ook de manier waarop zij hun diensten aanbieden aan de burgers. Maatwerk. Daar komt het maar, van. Niet zozeer maatwerk, he? maar het gebruik onder andere weer van internet. Ja, ja. ja dus dat is uh, soms heel prettig. Ik moest laatst uh, een of ander. Uh, formulier aanvragen. En dat was gewoon binnen 24 uur was dat helemaal geregeld. En er waren niet eens kosten aan verbonden. Nou, uh, Volgende duurde dat zeven weken eindeloos langs loketten... en bedelen bij de juiste ambtenaar. Ja, en dat vergeten we wel eens. He, dat, dat soort ontwikkelingen zijn er heel veel op dit moment. En ik denk dat er uh, heel veel burgers denk ik, heel tevreden mee zijn. En dan zitten we nog steeds met die bonden die al zo oud zijn. We gaan praten over flexibilisering van de arbeidsmarkt. Want uh, ja de, de twee voorzitters van brancheorganisaties... die strijden voor meer flexibiliteit. Uh, deze week zei u in het AD, mevrouw Dezintje... Als er niet flexibeler gewerkt kan worden, dan dreigt de maakindustrie op Nederland te verdwijnen. Dat is het verhaal. Dat is wat u wel voorziet Dus daar gaat de maakindustrie weg en ICT houden we over, hoorde ik net. Ja, nou prettig. ja, we hebben <laughs> beide nodig. Industrie en intelligence, zeg ik dan maar. Ja. Want uh, daar moeten we Nederland mee op de kaart houden. Uh, kijk, we zijn natuurlijk een klein land, maar uh, we hebben een belangrijke technologische ontwikkeling. Uh, het is mijn stelling dat je de komende decennia alleen nog maar op technologie met elkaar zult mm -hmm. concurreren. Nou, uh, in die technologieslag uh, zul je te maken hebben met het feit dat je ook hele grote. De fluctuaties heb in orde opdrachten, wat ik net ook eigenlijk ja, al zei. Ja, en dat betekent dat je daar ook je workforce op moet kunnen afstemmen. En uh, die workforce die moet van een hoog kennisniveau zijn, hè? want wij zijn in onze sector helemaal ja. niet bezig met hire and fire. Maar hoe hou ik mijn mensen? Wat het kennisniveau is. En dan nou ga ik je onderbreken. Dat is een heel belangrijk: het kennisniveau. Laten we dat even ja. vaststellen Want het onderwijs. Daar hoor ik een pleidooi aan de kant van, van Bart Hogendoorn, die zegt dat is er niet genoeg, niet goed. Daar zetten we niet op in als Nederland. Klopt dat? Ja, nou, dan heb ik het specifiek natuurlijk over ICT-opleidingen. Ja, want BV Nederland we doet het heel uit. goed op het gebied ja. van opleidingen. educatief. Uh, educa niet ja. in technisch personeel. En dat is in de breedte. Dat ja. weten we ook allemaal. Nou, er, zijn, uh, er zijn denk ik uh, drie issues. Of uh, uh, kansen ter verbetering. Hey, mm -hmm. het, ik wil heel graag positief blijven. Nou, de eerste <laughs> is dat wij meer instroom krijgen van de jeugd naar dit soort opleidingen. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. Je ziet toch dat heel vaak de jeugd kiest voor bepaalde studies... rond communicatie of bedrijfskunde of psychologie. En ja, soms vraag ik mij dan ook wel eens af als vader van vier kinderen... van ja, zijn dat nou ook altijd opleidingen... waar ze straks nog een baan in kunnen vinden? Dan heb je de tweede, dan is het natuurlijk de curriculum zelf. Is, die, is, is dat hetgene wat je natuurlijk ook daadwerkelijk straks een baan kan garanderen? Dat is moeilijk in ICT. Want soms moet je zelfs al mensen gaan opleiden voor een... een een, een beroep waarvan je nog niet eens weet wat het precies gaat inhouden. Hè? Natuurlijk, omdat onze wereld zo dynamisch is. Ja. Nou, en dat heeft dan ook met de derde uitdaging te maken. En dat is de aansluiting tussen, tussen de opleidingen en het bedrijfsleven. Ja. En wij zouden daar graag. Ja, nog. Wij zien daar meer mogelijkheden om dat dichter tegen elkaar aan te brengen. Uh -huh. Want wij hebben het gevoel dat er nog vrij traditioneel wordt gedacht... over ICT-opleidingen. Eigenlijk een beetje zoals ook voor andere opleidingen. En hoe moet je dat dichter bij elkaar brengen? Hoe moet je dat doen? Dat is een synergie. Dat nou, is net een techniek pakt afgesloten. Hè? Ja, dus overheid, dat heeft u gedaan, ja? onderwijs en... Ja. en uh... Uh, uh, de bedrijven die hebben een, een pact afgesloten. waarin ze hebben gezegd wij gaan nu een aantal zaken oppakken. Variërend van op de Pabos al uh, techniekles, uh, de basisschool. Maar ook uh, inderdaad meer arbeidsmarkt uh, relevant opleiden. Om te voorkomen dat we veel te veel artiesten hebben. We hebben op dit moment 40 opleidingen mbo artiest vanwege de Voice of Holland en zo. Dat vinden jongeren leuk. Uh, maar is dat is opleiden leuk. voor de bijstand. Dat moet je moeten we niet willen. Nee. Nee. Nee. nee, je moet uh, de mensen, de jonge mensen een baanperspectief uh, kunnen ja. bieden. En dat zal zeker in de ICT en industrie aan de orde zijn. Maar je moet vroeg Tijdig, want u zegt bij Pabos, ja. u wil zelfs al kleuters geloof ik... Ja, wat tijdig wat mij betreft, gaan, ja, gaan opleiden, ja, je moet die talenten natuurlijk prikkelen. Ja, arbeidsmarktrelevant opleiden. Dat is ja. destijds het mantra geweest om ook kinderen al te laten kiezen... profielen te laten kiezen die 14, 15 zijn... Nou, uh, jullie hebben ook allebei kindertjes in die leeftijd of gehad. Uh, hoe moeilijk is het niet om die kinderen dan nu al te gaan zeggen van wat wil je woorden laten? Nou, het grote voordeel is natuurlijk dat uh, ook de jeugd zoveel wordt geconfronteerd met, uh, met ICT dat ze eigenlijk ze zijn de grootgebruikers groot ja. al van deze toepassingen. En nou. het vervelend is. Ze zien het als utility. Het is gewoon stroom en water en, uh, en lucht. Ja, avond. dat is waar. Maar ik heb een klein zoon die mm -hmm. zondag twee wordt morgen dus. Uh, <lacht> die heeft dus wel. Die werkt met een iPad ja. en ik ik had een filmpje opgenomen van de Sinterklaas-intocht op mijn iPhone. En ik was dat ding aan het afdraaien. En hij hmm. pakte de iPhone uit mijn hand. En, en ging het, het nog een keer afspelen. Kijk eens, en toen euro's. was hij nog geen twee. Dus ja, <laughs> uh, ik voorspel hem een grote toekomst natuurlijk. Ja. Maar ja. Uh, ik denk dat waar is dat uh, de jongeren daar ook veel meer mee bezig zijn. Hmm. Wel als utility, maar ook veel meer de gebruiksmogelijkheden zien. Ja. En uh, dus dat, uh, dat zal nogmaals, meevallen. Alle mensen zijn er, we willen allemaal naar naartoe. Maar we hebben wel een tekort nu. Ja. En dat is... Is iets wat we nu morgen natuurlijk niet hebben opgelost. Nee, he? uh, dus dat betekent uh, ook een bedreiging uh, voor de bedrijven in Nederland. En dat zijn ook zaken waar ik natuurlijk met de bonden... He, een agenda voor de toekomst over had willen maken. Dat je zegt, nou, uh, voor een bedrijf is het zo... of je haalt de vakkrachten uit het buitenland... of je gaat ja. daar zitten waar de vakkrachten zijn. Ja. En dat is misschien wel niet in Nederland. Dat moet je dus niet willen. He? Dus de, het, het belang van techniekpact is groot. Bedrijven en onderwijs moeten veel meer met elkaar verstrengeld zijn. Ja. En dan komen uh, ja. En nu het volgende verhaal, want daar komen we met die flexibilisering. U zei het al: je wil af en toe schillen om om opdrachten, projecten te kunnen gaan draaien. De wereld wordt steeds projectmatiger. Daar gaan ook Zo mensen leidelijk. die hopen... ook van het ene bedrijf naar het andere. Omdat ze daar een leuk project vinden. Daar gaan ze, gaan ze bij aansluiten. Ja. Die flexibilisering is cruciaal. Die mening deelt u met Hoogenoord? Ja. ja, wat je ook ziet is een andere vorm van sourcing eigenlijk. Dat, is, dat je andere vormen van dienstverbanden krijgt. Dus, even een, dus naast het de, de vaste arbeidscontract is... dat mensen inderdaad meer voor op tijdelijke basis... gewoon een bepaalde klus aan het doen zijn. Hoe zit het even, even om de cijfers te hebben? Hoe zit het bij HP? Hoeveel mensen hebben jullie... in vaste diensten? Wat is er als ZZP'er aan het werken? Dus uh, wij, wij hebben op dit moment uh, ik dacht van de 3000 man is zo'n, uh, moet ik even uitrekenen procent of 15 uh, wordt dus zijn ingehuurde, ingehuurde krachten. Ja, 85% zit gewoon op een contractje, vast contractje. Ja, op, en groeit op een jaarcontract. Maar wat ik eigenlijk wilde aangeven is dat, uh, uh, want aan de ene kant, hè, dus, uh, uh, u had het over de reorganisaties die plaatsvinden. Ja. Trouwens, een reorganisatie hoeft niet altijd een basis te zijn hè, voor, een, uh, voor het feit dat uh, medewerkers minder betrokken raken. Als je bijvoorbeeld bij HP gaat kijken, is de betrokkenheid vanuit de medewerkers alleen maar toegenomen hm. de afgelopen paar jaar. Nou, dat komt omdat, denk ik, ook wel iedereen inziet hè, dat het wat andere tijden zijn en dat wij, uh, het is ook een je kan het ook zien als een soort teambuilding-exercitie. Maar waar ik even naartoe wilde... is dat uh, er, is heel veel, er zijn heel veel mogelijkheden... voor mensen in de ICT-industrie. Alleen de... De criteria die veranderen continu. En de capaciteiten die van mensen worden gevraagd. Nou, dat is dus wat ik bedoel met een mooi woord employability. Zorg dat je ook continu die skills houdt. Waar je natuurlijk ook mee in de ICT van de toekomst. We hebben het er al even over gehoord, hoe dat gehad, hoe dat aan het veranderen is. Dat je in de ICT van de toekomst. Dat je ook gewoon aan de bak kan. Nou, daar daar willen wij graag op focussen. Dus dit gaat niet om mensen massaal op straat zetten. Nee, dat gaat om mensen continu bijscholen. Zorgen dat hun employability hoog blijft. En is dat techniek pakt daar het juiste antwoord in? Nou, dat is daar in ieder geval onderdeel van. Hm. Ja. En dan de flexbieden. Dat heeft u met de bonden te maken. Er wordt onderhandeld. We hebben net een, een, een, aantal, een heel sociaal akkoord gesloten. Nieuwe flexwet. Na twee jaar moeten werknemers een vast contract krijgen. In plaats van na drie. Dat lijkt me dus een slechte oplossing. Als ik u beluister. Nou, Ik denk niet dat het toeleidt dat uh, ondernemers de mensen eerder in dienst zullen nemen. Nee. Maar waar ik ook heel erg op hamer... dat is dat je ook een interne flex kunt organiseren met je eigen vaste krachten. Dan heb je ook minder flexibele schil nodig. Zoals in de industrie, maar een heel klein gedeelte wat in die flexibele schil zit. Mm -hmm. uh, want als je dus in staat bent om met je eigen vaste mensen... want die kennis is ook noodzakelijk, dus die heb je ook nodig. Hè? Ja. Je hebt een bepaald kennisniveau nodig. Mensen zijn vaak ook in de bedrijven zelf opgeleid... Dus die wil je goed in kunnen zetten. Maar dat betekent dat je soms in een drieploegendienst werkt. En soms in een tweeploegendienst. Dat je de ene week wat langer werkt. En de andere week misschien uh, thuis zit op de bank. Hè, maar dat weet je dan niet een dag van tevoren. Wat de bonden ons graag willen doen geloven. Dat he, dat ga, daar gaat de zorgvuldige planning mee gemoeid. Hè. Ik sprak vorige week nog met uh, mevrouw Kee van een grote scheepswerf. Die uh, gaat superjachten bouwen. Nou, Nu is het even wat minder. Volgend jaar moeten de nieuwe jachten gebouwd worden. En moeten klaar zijn. Bij, ja. Maar zet dan je eigen mensenflex. In. Mm -hmm. He, en dat is eigenlijk ook uh, lastig bespreekbaar. Ja, en en om... als je dan gaat zeggen dat 55-plussers niet mogen overwerken, mm. dan knelt ook dat weer in de sfeer van collectieve afspraken. Want dan zeg ik nou: laat dat nou de ondernemingsraden bepalen. En zorg dat het niet zo is dat alle jonge gezinnen dan het overwerk uh, op hun bord krijgen. Dus... De bonden zijn nog niet klaar met u, hoor ik al. Nou ja, nogmaals, ik wil met hen samen naar een ander model. En ik, uh, ik zie dat zij zelf ook daarmee worstelen, met die vernieuwing. En ik heb het idee dat als ik nu hiermee uh, op weg ga... dat zij op een goed moment uh, ook wel zullen aanpikken. Ik hoop het van harte, want we zullen echt toe moeten naar co-creatie. Mm. En flexwerk is niet iets engst. Wij willen niet iedereen in flex. Hè, maar wij willen wel zorgen dat de bedrijven... die snel moeten kunnen inspelen op marktontwikkelingen... dat die, dat die daar ook uh, passende afspraken mee hebben met het personeel. We gaan naar de boeken aanschuiven. schuiven. Want we doen elke week een greep uit de stapel nieuw verscheiden managementboeken. Daartoe schuift dan aan Michel Blok, de eindrecteur van dit programma... Uh, ja, Misha, drie boeken die worden altijd gemeten en gewogen. Uh, dat gebeurt als volgt. De achterflap of de binnenflap wordt gelezen... en kan je daar als auteur je verhaal niet goed verkopen... dan is het einde managementboek en heb je dat niet goed gemanaged... en dan lig je eraf. Uh, drie. En welke blijft er ja. over? Het is kei en keihard <laughs> deze business. Ik begin met slim zonder cijfers... een kleine filosofie voor de manager van Luc de Brabanderen. Op de achterflap, goede managers hebben oog voor meer dan cijfers. Een beetje filosofie kan managers sterk vooruit helpen. Oftewel, managers moeten gewoon hun gezond verstand gebruiken... Maar dat wisten we al langer. Dank. Dat is een kort boek. <laughs> en dan met open vizier van organisatie Andragoog, weet je wat dat is? Ik heb er geen idee. Een organisatie Andragoog. Ronald, ja. <laughs> Ronald Stevens. Hij definieert vier functies van auditing en laat zien onder welke condities een audit succesvol kan zijn en de gevolgen daarvan voor de auditor. Nou, ik ben geen auditor, maar nee, misschien voor auditors, maar voor auditors is het auditors heel, kan erg, het heel goed ja, kan zijn. Ja, kan het heel erg spannend wel, zijn. Want die hebben nog wel eens een gesloten vizier gehad in het verleden, auditors, ja. zoals we weten. <laughs> Uh, en dan het boek Te Vriendelijk. Dit is het boek van de week. De uh -huh. Lux Luxwinnen constateert een nieuwe epidemie... die van de pleasers. De mensen die altijd vriendelijk zijn, aardig gevonden willen worden... en altijd op zoek zijn naar erkenning en waardering. Ze vermijden conflicten, zijn enorm perfectionistisch... en onderdrukken hun eigen behoeften. Nou, dat alles kost ontzettend veel energie, dat kun je je wel voorstellen. Het zijn dus vaak de pleasers die een burn-out oplopen. En in Nederland is het aantal werknemers met een burn-out... de laatste jaren flink uh, gestegen. In 2012 kampte ongeveer een miljoen Nederlandse werknemers met zo'n burn-out. grote vraag is natuurlijk, hoe kun je zo'n burn-out voorkomen? En, en kunnen we dan de gevolgtrekking maken... dat alle pleasers burn-out hebben? Of alle burn-out uh, mensen uh, pleasers zijn? Dat vind dat ik een goede vraag. is een goede vraag, hè? <laughs> uh, Ik denk dat, nou ja, hij zegt eigenlijk... als je een uh, pleaser bent, maak je een grotere kans, kans op een burn-out. Burn ja. um, nou de ja, grote vraag is, hoe kun je het voorkomen? Eerst wat open deuren, zorg voor jezelf... hou je energiebalans op peil, eet mm -hmm. gezond... ga niet om met klagende vrienden... Voor zover ik nu hoor, is ook deze achterflap niet helemaal. Nee, bij nee, tot... maar oh, luister. De... Nu komt het... <laughs> maar Originele vind ik zijn advies om af te stappen. <laughs> ja. En Originele vind ik zijn advies om af te stappen van de misvatting dat collega's je vrienden zijn. Hij zegt dat zijn je vrienden niet. Je leidinggevende is niet de persoon waar je bij uit moet huilen. En uh, het bedrijf waar je werkt is niet je familie. Nou, dat laatste is vrij schokkend, want wij werken voor de grootste familie van Nederland. Ja. Maar goed, dus hij zegt als je als pleaser iets meer afstand bewaart, iets afstandelijker omgaat met je collega's, met je leidinggevende, dan hou je heel veel energie over voor ja, je werk. Dat is mooi. En bij de afro zit je goed, En wij zijn straks een fusie. Precies. Hè? Dus dat is ook mooi. <laughs> uh, maar jij hebt vast een vraag aan uh, even mijn gasten: Ja, inderdaad. Ja, Ik ben wel benieuwd of er hier aan tafel uh, pleasers uh, zitten. Ja. denk dat je houdt niet, denk ik, deze week. In <laughs> nou, de dat laatste, kan ik vrij goed, de, nee, zeg. Van de ja, dat, Even een reactie op het eerste boek, dat Slim zonder cijfers. nou dat, uh, Volgens mij is dat een, uh, misschien een wat ouder boek, wat opnieuw is uitgegeven, lijkt mij. Maar dat laatste boek, Te Vriendelijk, ja, daar, daar ben ik het uh, volledig mee eens. Uh, er zijn eigenlijk twee dingen ik, uh, die, ik, die ik vaak roep. Uh, en het ene is, uh, feedback is een teken van respect en mensen, ook Nederlanders... Hè. wij denken dat we allemaal heel direct zijn... maar ik heb een aantal jaren in het buitenland gewoond... in Duitsland en in Zuid-Afrika... Uh, maar wij zijn in verhouding echt niet zoveel directer als het om dit soort dingen gaat. Ja. He, binnen, het, uh, binnen het bedrijf. Um, en het andere die ik uh, heel graag uh, te pas en te onpas uh, met de medewerkers deel is uh, uh, don't walk away from negative people but run away. En want het is inderdaad he, dat, dat kost je gewoon energie. Ja. Nou, Als je die twee dingen nou bij elkaar brengt. Okay? Dus je geeft feedback, maar het is altijd constructieve feedback. Uh, als je dat, dat, dat, kan je, uh, dat is een element wat je mee kan nemen in een soort cultuurontwikkeling. Nou, ik hoop dat dat een van de redenen is. Hè? Waarom wil je ons de betrokkenheid zo is toegenomen? Wij proberen heel duidelijk, eerlijk en respectvol te zijn. Wanneer gaat het managementboek verschijnen van de hand van Bart Hoogendoorn? Uh, nou, ik heb, is. Ik, nou ja, ik zal, ik zal eens wat vertellen. Ik heb ooit nog eens besloten dat ik een boek zou schrijven ja. als ik 55 was en dat wilde ik noemen bullshit management. En dat heb ik een paar jaar geleden van iemand gekregen, dus dat bestaat al. Ja, dus dat, dat hoef ik niet meer al. te schrijven. Ja. <laughs> ja. Ja. Pleaser of non-pleaser? Ik ben niet een pleaser. Ehm nee. uh, want ik vind dat weinig opleveren. En eigenlijk uh, wordt dat dus blijkbaar in dat boek ook gezegd. Ik vind dat je altijd uh, gewoon kritisch moet zijn. Ja. En uh, dat je ook elkaar, uh, tegenover elkaar kritisch mag zijn. Op een hele constructieve manier ja. overigens. Maar ik denk dat dan de betere dingen worden geboren. En ja, als het gaat over burn-outs. Ik denk dat mensen altijd heel dicht bij hun talenten moeten blijven. Want uh, ja, dat waar je goed in bent vind je leuk. En wat je leuk vindt daar ben je mensen ook goed in. Ja. Uh, dus uh, nou, als er voor mij management... Boek zou verschijnen. Ik voel me natuurlijk zeer geïnspireerd door Bart Hogendoorn. Dan zou dat wel gaan over de, ja, de, de visie en, en dromen en ontwikkelingen van onze technologie die ons leven beter gaat maken en die onze maatschappelijke uitdagingen zal oplossen. Nou, dat boek dat komt eraan in ieder geval. Dat is mooi. Nog <lacht> eenmaal, hoe heet het boek? Ja, Te Vriendelijk van Lux en een uitgave van Davids Fonds Uitgeverij. Misschien dank je wel. Vandaag, misschien vraag ik me af: wat gaat het meest opmerkelijke wat je maandag gaat doen? Ja, het is bijna. Het laatste, het laatste stukje van de maand, laatste twee weken van de maand. Ja. Bart wat gebeurt er maandag het meest opmerkelijke? Ja, ik heb even in mijn agenda gekeken. En het meest opmerkelijke is inderdaad dat ik aan het einde van de dag... heb ik een evaluatiegesprek met de voorzitter van de, van de OR. Dus dat leek me mooi passend in, de, in het kader van het gesprek van vandaag. Nou, ik hoop dat hij meegeluisterd heeft. Dan weet hij wat hij, <laughs> wat hij te wachten krijgt. Nou, het minst opmerkelijke is wel in deze <laughs> tijd... dat ik de personeels op... uh, kerstreceptie uh, heb. Oh, dat is goed. Maar het opmerkelijke is wel dat ik... Uh, uh, maandag gaan praten over het optimaliseren... van de adviesdiensten, dat is de betaalde dienstverlening... die we hebben als organisatie. En hoe we dat beter onder de aandacht kunnen brengen van onze leden. Kijk eens al, dat is mooi. We doen dat, is nog wel een, dat is wel een agendaatje. Dat zal niet met een bij één dag blijven, denk ik Nee, zo. Dat dacht ik al. Hartelijk dank, tot zover het TOS in Bedrijf. In de kennis, was hier van FME, CWM... en Bart een CEO van Judith packard en voorzitter van de branchevereniging Nederland ICT. Na het nieuws, van twee uur de tos de Show. Dan praat ik samen met Karel Brandsen onder meer over de Dacia Logan MCV. Dat is een goed, soort goed boek. Samen thuis, samen trots. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie. NEC Roda. Direct tegenstander, kan daar langs? Ik probeer die niet neer, komt met een voorzet. Ado RKC. Schot dat blijft hangen, dan op de bal en de goal. En op kwart voor 9. Twente go ahead Eagles.